9 uur. eerst eraan met het NOS Journaal. De telefoon is definitief doorgedrongen tot de schoolklas. Na het onderzoek van de NOS, onder 137 middelbare scholen... blijkt dat 85% de smartphone gebruikt bij het onderwijs. Bijvoorbeeld om informatie op te zoeken of om toetsen te maken. Toch zien veel scholen ook bezwaren. De smartphones gaan ten koste van de concentratie. En ze worden ook gebruikt om te pesten en te schelden. In Maleisië zijn 17 mensen aangehouden die plannen zouden hebben voor een terroristische aanslag in de hoofdstad Kuala Lumpur. Twee van de arrestanten waren net terug uit Syrië, zegt de politie. In totaal zouden zo'n 60 Maleisiërs met de islamitische staat meevechten in Syrië en Irak. Enkele tientallen mensen moesten hun paspoort inleveren om te voorkomen dat ze het land verlaten. President Obama verdedigt zich tegen kritiek op de atoomdeal met Iran. In de New York Times noemt hij het akkoord een eenmalige kans... om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. De Israëlische premier Netanyahu vreest vanwege de deal... voor het voortbestaan van zijn land. Obama zegt dat hij niet zal toestaan dat Iran... Israël en andere bondgenoten bedreigt. Zes wereldmachten en Iran legden vorige week in Zwitserland... de basis voor het atoomakkoord dat in juni moet worden gesloten... In ruil voor het terugschroeven van het nucleaire programma worden sancties tegen Iran opgeheven. In Meppel is een dode man gevonden in een brandende auto. Die stond met draaiende motor tegen een heg. De politie gaat uit van een verkeersongeluk. De toedracht wordt nog onderzocht. De politie van Meppel denkt te weten wie het slachtoffer is en heeft contact opgenomen met de politie, de familie. Beachvolleybal is bezig met een opmars in Nederland. Het aantal velden groeit dit jaar van 200 naar ruim 250. Het heeft mogelijk te maken met het WK-beachvolleybal dat in Nederland wordt gehouden. Het toernooi begint eind juni. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Harderwijk komen nieuwe beachvolleybalvelden. Dan nog het weer, bewolkt en wat motregen. In de loop van de dag droog en wat zon. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS. DFM, Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB.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 Komend op zaterdag bij CFM. Je hoorde de source in Candy Staten en you cut the love. De paasracers. Ja, we schakelen Wait, live over naar het Park Zo voort naar Willem van deze. Inderdaad, voor de paasraces. Nogmaals, goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag, Secret uh, Park Zandvoort. In Nederland weer droog. Net hadden we wat spetjes. Uh, nou, die spetjes uh, zorgden niet echt uh, voor het spectaculair gedeelte uh, dat de baan zijkant werd, gelukkig. Maar we zijn nu bezig met de truck uh, race. We rijden een race over 20 minuten inmiddels alweer een gaan, dus uh, reken maar uit. Nog vijf minuten te gaan, dus uh, met een rondetijd uh, snelste van 2.24. Dus ga er maar vanuit nog twee of drie rondjes uh, met die trucks. Aan de kop ligt daar uh, Kees Sandberg met een Scania T124. Tweede is daar uh, Erwin Klein-Nagelvoort. En derde uh, zien we ook uh, de Duitse vriend van het hele spel Heinz Werner Lenz. Het is altijd spectaculair om te zien natuurlijk. Trucks die gemaximaliseerd zijn op een snelheid van 160 kilometer. Maar daar zitten ze snel op op het rechte eind hoor. En dat is toch wat zo'n truc je met zo'n snelheid voorbij komt en dan richting bocht gaat. Uh, even, rijden ze wel het uh, totale circuit of alleen het uh, korte gedeelte? Hey, uh, de trucks uh, rijden het uh, korte gedeelte. Die gaan de hunsrug op en even uh, voorbij de hunsrug, als ze daar bovenop zijn, heb je het uh, korte circuit rechtsaf. En dan uh, komen ze zo weer uh, onze kant op. Uh, dus ja, dat is wel uh, spectaculair natuurlijk, dat ze wat meer uh, rondjes rijden dan wanneer ze dat zouden doen op het uh, hele circuit. En ik heb, uh, ik heb begrepen dat de truckers ook een eigen peestruck hebben, in plaats van een peestruck. Deze car hebben zijn peestruk. Ja, jij noemt het feest ik noem het een Safety Card. Oh, goed. Safety Card, denk ik aan <laughs> wat anders, maar goed. <laughs> nee, maar die hebben inderdaad een eigen Safety Truck natuurlijk. En uiteraard ook een eigen Sleepwagen. Want we hebben hier wel van die taken op de voor de gewone raceautos, Maar als die zo'n truck zouden weg moeten halen, dan wordt dat lastig. Nee, maar dat is allemaal afgestemd op de voertuigen die op de baan zijn. Oké, okay, en ja, als het goed is, heb jij uh, voor ons de uitslag van de Clio Cup? Ja, we hebben ook... Uh, Qualificatie. Een kwalificatie Qualificatie gehad van de Clio uh, Cup eigenlijk. Een magere bezitting uh, dit jaar. Uh, althans, uh, in ieder geval met... Uh, Races, uh, dit keer in die Clio Kort. Uh, eigenlijk zijn er maar twee teams actief. Uh, we hebben tien auto's. Uh, vier auto's uh, van het uh, Certainty team van uh, Dylan Koster hier uit Zandvoort. En zes auto's uh, van het uh, team Bleekam uh, uh, Dan kijken we even naar de eerste drie. Nou, de winnaar in de onderlinge zijde tot nu toe is een uh, het Zandvoortse uh, Certainty team. Uh, met op uh, snelste tijd uh, Niels Langeveld. Op de tweede plaats vinden we terug... Uh, Sebastian Bleekemolen en op de derde plaats uh, Loris Heesemans, junior, zoon van uh, Koetel van uh, Hezemans. De eerste twee die ik noemde, daar ging vorig jaar het uh, kampioenschap ook uh, tussen. Tussen Niels Langveld en uh, Sebastian Bleekemolen. Uiteindelijk, ja, niet op het circuit, maar achter de groene taal, is maanden uh, na het seizoen de kampioen uh, bekend geworden. En dat is uh, uiteindelijk toch uh, Sebastian Bleekemolen geworden. En... Ja, Dit jaar uh, beginnen we weer opnieuw. Uh, en het zal zeker weer tussen één van die twee gaan. En misschien dat uh, Melf in de Groot daar ook nog een uh, rol in kan gespeeld spelen in de kampioenschap. En maandag uh, gaan de Clio's uh, racen tijdens uh, de Paasraces. Nou, één ding hebben ze niet nodig: de regenbandjes, uh, Willem. Wat wordt het van uh, Lex van de Horen? Hij is weer terug hè? Terug van weg geweest. Het blijft maandag droog, dus de full-wets kunnen in de kast blijven. Nou, oh, dat is heel mooi. Ja, Lex van de Horen is weer terug in het weer. Wordt ja, dat Waarom valt op, hij op hè? Werkt, hij moet gewoon blijven. Ik, ik stem voor. Goed. Ja. Ik, ik heb nog even één snel vraagje. Ze hebben nou die, die kwalificatie gereden voor de race voor maandag. Die is van om, die, om tien uur start. Uh, maar ze rijden maandagmiddag om half drie ook nog een uh, race. Uh, hoe wordt die startopstelling dan uh, bepaald? Ja, die uh, heb ik nog niet op papier hier, maar uh, dat is zo. Je rijdt de kwalificatie, uh, de snelste ronde van je, ja, die telt voor uh, race 1. En de of 1 na snelste ronde, die telt voor uh, race 2. Ik weet wel uh, dat voor race 2 Melvin uh, de Grootanopool uh, zou komen. Verder uh, uitslag heb ik nog niet hier uh, gezien. Oké, okay, dankjewel Willem. En uh, straks zo rond uh, kwart voor vier komen we weer bij je terug. Is weer meer, meer muziek. Hier is James Bland en de Bom van je Hart. Jou mouth is a Revolver fun bullets in the sky. Jull mm -hmm, mm -hmm. is like a soldier loyal till you die. En ik ben looking at the stars voor a long been putting out fire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 The spark and I'm on fire bij CFM met deze serie van James Bond. Ja, de, de Bonfire Hearts. Dit weekend ruime aandacht voor de Pasraces. De Pasraces. Race Radio. En Willem van deze is op circuit. En straks horen we meer van hem over de Races. Maar eerst Eddie Golding. Ik hoorde het juist van collega Sander, het is echt een geweldige film hoor. Die moet je gaan zien, Fifty Shades of Grey. Hij is er zelf geweest en uh, helemaal onder de indruk. Door Eddie Golding en de Love Me Like You Do, de thema muziek uit uh, die film. Het is tien minuten voor half vier geworden, nogmaals goedemiddag en welkom bij Stanford op zaterdag. En we hebben weer een gast. We, ja, we hebben een gast. Denny Koper, welkom in de uitzending. Dankjewel. En wij gaan het hebben over voetbal en niet over uh, de eerste elftal of over de veteranen waar we wekelijks uh, over uh, rapporteren. Maar we gaan het hebben over vrouwenvoetbal. Ja, klopt. Ook bij SV Zandvoort? Ook bij SV Zandvoort. En uh, even voor de luisteraars, in welke hoedanigheid uh, zit jij hier nu? Jij bent nu vertegenwoordiger van SV Zandvoort, maar wat is jouw functie binnen SV Zandvoort? Uh, ik ben bestuurslid jeugdzaken en voorzitter van de jeugdcommissie. En uh, vanuit die functie is dus ook verantwoordelijk voor damesvoetbal. Uh, binnen de jeugdcommissie uh, ja, dat doen we ook het damesvoetbal. Uh, hoe populair is damesvoetbal bij SV Zandvoort? Uh, bij SV Zandvoort vrij populair. Uh, we merken wel een opkomst de laatste tijd, veel meer. Maar we zijn altijd op zoek naar nog meer. Ja, daar kom ik zo meteen weer even op terug. Uh, op dit moment uh, hebben je één, twee, drie damesteams? Nee, we hebben twee damesteams: een uh, MB1 en een MC1. Ja, je kreeg net een appje van er was, dus een van de twee teams is kampioen geworden? Ja, die hebben een toernooi meegedaan, de Ladies Cup, bij RCA. En daar zijn ze eerste geworden. En dat was de, was, welk, was de, de, de dames van B1 of van C1? B1. Ja, de B1. B1. Wat is ongeveer de, de, de leeftijdscategorie in B1, bij de b 1 ers uh, 15, 16, 17 jaar. Goed, en dan gaan we naar de C'ers. Die zitten daar natuurlijk onder. Ja. Die kunnen dan doorgroeien eventueel naar de dames van B1. Klopt. Uh, jullie hebben gemeend, een, uh, een, ik begrepen dat het niet voor de eerste keer is, dit is voor de tweede keer, een vriendinnendag uh, ja. geïnitieerd. Ja, klopt. Uh, wat moeten wij ons voorstellen bij een vriendinnendag met voetbal? Ja, het staat totaal in het teken voor de meiden- en damesvoetbal. En ja, wij nodigen alle meiden en dames uit om te komen voetballen bij ons, om het te proberen en zo in contact met voetbal te komen. Uh, vandaar vriendinnendag de, de, eerste, de eerste gedachte die bij mij ook komt... is dat de dames die al voetballen nemen vriendinnetjes mee. Ja. Dat, dat, dat is ook een beetje de opzet. Dat is de intentie ook. De meiden B1 en de meiden C1... die, die gaan ook proberen zoveel mogelijk actief mee te helpen. En ook vriendinnen uitnodigen. Dat is ook de intentie. Eh... Uh, uh... Wat uh, uh, die vriendinnen dag nu voor de tweede keer. Uh, hoe is de eerste keer verlopen? Heb je daar, uh, concreet, heb je daar nieuwe leden uh, door gekregen? Ja, we hebben wel een aantal nieuwe leden gekregen. Bij ons is het ook natuurlijk aftasten of iets aanslaat. Ja. Uh, we merkten wel dat de, de opkomst best wel hoog was. Um, ja, we hebben dat met ondersteuning vanuit de KNVB gedaan. Uh, ook nu weer uh, ondersteuning vanuit de KNVB en Telstar. Er uh, komen ook een aantal spelers van Telstra naar ons toe om, uh, om de vriendinnen oh, te afdelen. Ja, af te ja dat is natuurlijk leuk. Dan hebben ze een soort, soort uh, rolmodel van, he, ja. he, dames voor, van, dat, zo kan het ook worden Juist. naar de toekomst. Ja. Want het is dus nu zo als je B1 hebt gehad, dan moet je dus uitwaaien, want dan houden bij de damesvoetbal bij SV Zandvoort houdt het op. Ja, op dit moment wel ja. Maar ik begrijp, ik zie het al aan je ogen. <lacht> Daar zit verandering aan te komen. Maar nou, dat, dat hopen wij natuurlijk ja, wel. Ja. Wij hopen eigenlijk zeg maar uh, voor elke leeftijdscategorie gewoon minimaal één damesteam neer te kunnen zetten. Oké, okay, uh, de, de capaciteit. De, uh, hebben jullie genoeg capaciteit om dat eventueel allemaal op te vangen? Uh, velden hebben wij inderdaad gewoon genoeg. Ja, oké. Okay. Ja. Hebben jullie ook kunstgasvelden? Ja, ja, we, we hebben ook, één kunstgrasveld. Hoe bevalt dat, voetbal op kunstgas? Het is anders. Ja, ja het is anders. De een die, die vindt het prettig en de ander vindt het wat minder prettig. Ja, dat is altijd verschillend. Ja, je, je, je hoort dus vaak blessuregevoelig, uh, enkels, uh, brandplekken en noem maar op. Ja, vroeger maar het, was dat helemaal erg. Tegenwoordig is dat al iets minder. Ja. Maar het, het, ja, het, het is niet echt gras, nee. Het is toch een ander anders soort tak van voetbal, ja. om het zo maar eens te zeggen. Klopt. Goed, vriendinnedag 2015. Uh, wanneer is dat? Uh, op 12 april, zondag. En uh, hoe ziet in de grote lijn het programma eruit? Uh, nou, het begint om 11 uur of om uh, 1 uur. Excuse? Uh, zorg ervoor dat je iets voor één aanwezig bent uh, Er worden allerlei soorten activiteiten neergezet uh, Gaatdoek, uh, afstandmeter, uh, snelheidsmeter zeg maar, wat je kan schieten En allerlei soorten uh, ja, oefeningen worden uitgezet Oké, okay, dus, dus, dus alle verschillende disciplines die bij voetbal aan de orde komen, ja, die, die heb je als het ware op, op, doorgeknipt. En, en, zodat je elk onderdeel van het voetbalspel, dat je daarmee in aanraking komt. Ja, dat klopt. En de, de bedoeling is, zeg maar, dat de, de meiden die van Telstra komen en die gaan die oefeningen helpen en ja. die meiden daarbij assisteren. Goed, dat is allemaal dus op, uh, even kijken, uh, zondag 12 april ja. vanaf 1 uh, uur. En dat duurt tot 4 uh, uur. Tot vier uur. Uh, als er nou uh, meisjes zitten te luisteren of dames zitten te luisteren, uh, hoe kunnen ze zich opgeven voor die dag? Uh, je kan gewoon langskomen en als je uiteraard meer vragen hebt, uh, kan je ook een mailtje sturen. Na jc.svzandvoort.nl Die vertond ik niet. <lacht> Ik ook niet. Nee. nee. nee. weg excuus. Uh, jc.svzandvoort.nl Ja, nou komt hij beter, beter door. Ja, yes. ja dat komt. altijd winnen, hè, zoiets. Ja. Goed, 12 april, voor de tweede keer vriendinnendag bij SV Zandvoort. Doelstelling is duidelijk. Uh, meer, meer meisjes, zeker dames, enthousiasmeren voor het vrouwenvoetbal. Ja. En daardoor hopelijk ook de doorstroming vanuit B1... naar een hogere klasse of naar een oudere klasse uh, te mogelijk te maken. Ja, alle, alle mogelijkheden staan in principe open. Ja. Dus, uh, ja en je ziet uh, toch wel dat het uh, damesvoetbal uh, populairder is geworden. Ja. Ook op uh, televisie en uh, in andere media wordt er veel meer aandacht aan besteed. Klopt. klopt. Heb je daar uh, een verklaring voor, hoe dat uh, ineens kan? Nee, ja, ik, ik persoonlijk niet. Maar ik denk, ik, nee. ik, ja, meiden die vinden voetbal natuurlijk ook leuk. Waarom zouden jongens alleen voetbal leuk vinden? Uh, ja, misschien dat zij nu zelf ook gewoon graag willen voetballen. Het is leuk voor de dames. En 12 april kunnen ze ervan proeven. Ja. ja, absoluut. Ik zou zeggen, kom gewoon langs. Gezellig. Goed, de Dennis, hebben we nog iets vergeten? Duidelijk hè? Nee, volgens nee. mij. Heel duidelijk. Dank Goed. jullie wel. 12 april vanaf 1 uur. Dames! Van Zandvoort, meld je aan. Ga naar SV Zandvoort, meld je aan en uh, ga maak kennis met damesvoetbal. Hartstikke bedankt. Bedankt voor je komst, Danny. Heel graag uh, gedaan. als ik eerst weer wat is, schroom niet, je weet nu waar we zitten. Helemaal goed, gaan we doen. Dank je wel. Ah, okay. Dank Danny, voor de komst naar de studio aan de Torweg 10A. Nou, zometeen uh, na twee platen, dan krijg je de evenementenagenda. A groot, hè? Onze studio. Net zat je heel ver weg, Hobbit, heel ver weg. Maar gelukkig heb je je eigen plek weer uh, ingenomen. Door de police en every breath you take. Daar is vier, overal vier geworden. Zullen we gaan doen? We gaan ja. het doen. We gaan ervoor zitten. Goed. Ga je de, evenementagenda. de evenementagenda, daar komt hij aan met Albert jan Vos. Allereerst luisteraars, natuurlijk twee tentoonstellingen in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaarderstraat nummertje 1. En uh, allereerst natuurlijk de tentoonstelling Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. En de tweede tentoonstelling is abstractie in Nederland, anno 2015. Dus museumliefhebbers, spoed u naar uh, het Zandvoort Museum. En zoals gezegd, en zoals we druk bezig zijn vandaag en maandag... natuurlijk de paasraces op het circuitpark Zandvoort. Eh, met de diverse autoclasses, waaronder de Formula Swift Cup... de Burando Production Open, de Supercar Challenge... de Renault Clio Cup eh, Formule 1. Dus genoeg racegeweld vandaag en maandag eh, op het circuitpark Zandvoort. Ja, en het is natuurlijk niemand ontgaan. Het is Pasen dit weekend, dus op de diverse eh, restaurants en horecagelegenheden... Eh, wordt er natuurlijk aandacht besteed aan Pasen... U kan de Zandvoortse krant niet openslaan of de paasbrunches komen je tegemoet. We pakken er even één uit en wel paasen bij het wapen. En dan hebben we het natuurlijk over het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummer 10. Om Pasen vieren bij het Wapen van Zandvoort. Vanaf 12 uur op 6 april is er een heerlijke paasbrunch voor 17,50 euro per persoon. Reserveren kan telefonisch of per mail. Dat dus bij het Wapen van Zandvoort Pasen bij uh, het Wapen van Zandvoort. De paasbrunch. En uh, er is natuurlijk geen echt Pasen zonder een echte heuse paaspuzzeltocht. En die is ook op 6 april en die begint om 12 uur. De Paaspuzzeltocht in Zandvoort aan Zee. Ook dit jaar organiseert On Air Events een Paaspuzzeltocht in samenwerking met IJssalon Sanremo. Op tweede paasdag, 6 april aanstaande... kunnen kinderen van 12 uur tot 5 uur... bij IJssalon Sanremo een kaart kopen voor 4,50 euro... en daarmee de paaseieren zoeken in etalages van winkels... in het centrum van Zandvoort. Daar zijn uiteraard ook letters aan verbonden. Zijn alle letters compleet... dan kan je de kaart weer ingeleverd worden bij IJssalon Sanremo... waar de paashaas met een verrassing op je staat te wachten. Meer informatie informatie over deze paars puzzeltocht kunt u vinden op www.onair-events.nl www.onair-events.nl Dat allemaal op 6 april vanaf 12 uur. En startpunt is natuurlijk IJssalon San Remo. Dan gaan we naar 8 april, dan gaan we naar de Peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen. Dan hebben we het over de Bibliotheek Zandvoort aan de David's Carré nummertje 1. En op deze 8 april vanaf 10 uur s morgens, eh, van 10 tot 11, is dit dus de Peuterbiep. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is weer gestart in Bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding worden afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Alle woensdagen van 8 tot en met 29 april zijn de peuters en hun ouders... dan wel grootouders of oppas, welkom in de bibliotheek Zandvoort, Louis-David, Carré nummer 1. De toegang is gratis en ze beginnen altijd om tien uur s morgens. De peuterbieb weer van start. Dan ook op 8 april is het natuurlijk de tijd voor filmclub Simon van Kolm... en dat begint allemaal om half acht in het Circus Zandvoort... aan het gasthuispleintje, plein nummer 5. Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm en over de, de bioscoopagenda... kunt u uiteraard terugvinden op www.circussandvoort.nl. Dan gaan we op 10 april gaan we weer pubquizzen. En dan hebben we het over Café Koper aan het kerkplein nummer 6. En dat begint allemaal op 9 uur s'avonds, deze 10 april. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Want dat is het namelijk, Café Koper: een gezellige ambiance die 10 april vanaf 9 uur de pubquiz. Dan hebben we op 10 april ook de BB en de Soulmates... met Zandvoorts gitarist Freek Volkers. En daarvoor, daarvoor moeten ze zich uh, spoeden naar Café Nuf. En dat begint allemaal om 9 uur s'avonds. Ook op 10 april is er weer een genootschapsavond uh, uh, van uh, Genootschap Oud-Zandvoort. En dan hebben we Theater De Krocht en dat begint om 8 uur. En op 10 april, wie wil genieten van de Ruud Janssen-band... is van harte welkom op bij Café 4. De Ruud Janssen-band geeft daar een optreden ter gelegenheid van het vijfde of zesde jaar. Het uh, zesde jaar, hoor. Oh. jaar van Café 4. Dan is dus weer Ruud Janssen te bewonderen. En dan hebben we op 11 en 12 april hebben we natuurlijk ook de DNRT Race Days. Dat zijn, is een laagdrempelige raceklasse. En die gaan dan dus weer racen op het circuitpark. 11 en 12 april, circuitpark Zandvoort. Meer informatie over de DNRT Racing Days kunt u uiteraard vinden op www.cpz.nl. En uh, zoals gezegd uh, door Ton Arians een uh, jive aan zee op uh, 11 april. Dat begint om 8 uur s'avonds. U kunt uh, ook een, een rock and roll uh, diner uh, reserveren. En uh, dan kunt u dus onder het genot van een hapje en een drankje genieten van swingende jump, jive en swing. Met de Jazz Connections uh, in Talassa. En meer informatie over dit evenement kunt u terugvinden op www.thalassa18.nl. Www en op 12 april dan is het weer tijd voor de Open Asieldagen. De jaarlijkse Open Dag van Dierendhuis Kennemerland komt er weer aan. Dit jaar op zondag 12 april van 11 uur morgens tot 4 uur middags. Er is weer heel veel te beleven voor jong en oud. U mag zich vrij rondbewegen door de gehele, door het gehele asiel. Medewerkers en vrijwilligers staan overal klaar om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie over de Open Asieldagen kunt u natuurlijk terugvinden op www.dierenhuiskennemerland.nl. En er wordt op 12 april ook, 12 april ook weer gejazzd in een gebouw. De Krocht, Grote Krocht 41. Jazz in Zandvoort met Ak van Rooyen En de, de liefhebbers voor dit podium, jazz, hoef ik het eigenlijk allemaal niet meer uit te leggen. 12 april vanaf half drie. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort kunt u terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl. Www en mocht u daarna nog iets anders willen doen op die dag, dat kan ook. Op 12 april bent u vanaf drie uur van harte welkom bij Club Nautiek. En dan hebben we natuurlijk nummertje 23... want het is een zondagmiddagborrel met Pumpin Piano's. Pumpin Piano's is een heerlijke pianoshow... met veel interactie en veel goede muziek om op te dansen. Twee zangers, pianisten en een drummer zetten de tent op zijn kop. Wie, wie bepaalt welk nummer de band speelt, dat is niet aan de muzikanten... het is aan u. Zet uw verzoekje op een speciale kaart en zet het op een van de twee vleugels... en wacht af wat er gebeurt. Dat allemaal op 12 april vanaf 3 uur bij Club Notiek te Zandvoort. De zondagmiddag borrel met pumpen, piano's. Tot zover. En zo was je weer uh, zes minuten verder, Albert-Jan, en één weekje verder. Eh, klopt. Hey, je krijgt wel zin in voor het voldoende activiteiten de komende dagen. Nou, heb ik ondertussen even nagedacht uh, over de volgende plaat die we gaan draaien. Zo trouwens op zoekplaats. Maar is nog even deze, want die vind ik zo enorm lekker. in en een uh, aantal dagen geleden hoorde ik hem op de radio loskomen. Gaan we ook draaien. The Talking Hits en The Psycho Killer. I can't seem to pay, I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire van de Talking Heads en de Psycho Killer. Cfm, race Radio bit report, bit report. Ja, het is inmiddels bijna kwart voor vier geworden. Nogmaals, goedemiddag. De paasraces op CFM deze zaterdagmiddag. En natuurlijk maandagmiddag zijn we er ook live bij. Schakel weer live over naar Willem van Dessen op het circuit. Hoe is het daar, Willem? Ja, het circuit waar we de finish inmiddels gehad hebben... van die uh, truck race gewonnen door uh, Kees Zandberg met een tweede plaats Erwin uh, Klein Nagelvoort. Een derde is dat voor uh, Heinz Werner Lenz. Hé, hey, die Zandberg, is dat, uh, Zonberg, is dat uh, familie van, of niet? Nee, dit, deze is met een z. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Waar jij op de is uh, waarschijnlijk met een s. Met een s, klopt. Is dat Zandberg van, uh, van die trucks die je wel ziet rijden met een z? Ja ja, ja, ja. Ja, kijk. Ja, ja toch oplettend uh, aanwezig als je op de weg bent... Uh. Ja, en uh, we gaan nu uh, zo dadelijk beginnen met deze, uh, ja, een van de supercar uh, channels van de van de Supersport. Die rijden nu achter de safety car en dan rijden ze een uh, opwarmronde. Dan gaan we even kijken naar de startopstelling uh, daarvan. Snelste uh, in de kwalificatie was het de team van uh, Del Nooy en uh, Cor Euser. En die zijn onderweg dan uh, met een Lotus Exige uh, 250. En dan op een tweede plaats uh, was het uh, Erik van de Munninkhofer. Uh, die rijdt uh, alleen. Die rijdt uh, met de BMW Z4. Derde was de equipe Boogaerts van der A... met een BMW M3. We zien ook nog een her-intrader hier. eigenlijk Iemand die heel veel... gereisd heeft in Clio's... en Megane's... en Alfa Romeo en dergelijke. Bij jou ook wel bekend. Sandra van Sloten. Die zien we op de baan... nu in de Dutch Supercar Challenge. Dat doet ze samen met... Robert van den Berg. En Die rijdt in een BMW 132i. En die gaan we starten... op een dertiende plaatsen in een startveld van 26 auto's. Dat is, dat is een groot, groot veld. Ondanks het feit dat het toch een ander soort programma is dan jij in het verleden gewend bent, Willem. Ja, maar goed, de Dutch Supercar Challenge is best wel uh, populair. Uh, ja, je kan het recht met hele verschillende auto's allemaal en dat maakt het aantrekkelijk. Uh, het uh, kostenplaatje is uh, misschien ook uh, wat lager als uh, tijdens uh, grote uh, evenementen. Vandaar dat er uh, ja, veel interesse is uh, vanuit uh, verschillende raceklassen uh, ja. en uh, sponsoren. En uh, veel mensen uh, ja, die... Uh, het is leuk vinden om te reizen, de centen voor hebben. En ook vaak uh, wat langere races. Als uh, 20 minuten of uh, 12 rondjes over het algemeen zijn dit de races uh, van een uur en dan uh, twee in een weekend. Dus dan kom je best wel aan je trekken als dus het uh, je hobby is om uh, lekker over de circuit te reizen. Oké, okay, deze, deze race stond gepland uh, om, om tien over drie uh, aan te vangen. Maar er zit dus toch wat, uh, wel wat vertraging. Weet je waardoor die vertraging is opgelopen? Nou ja, maar, uh, met met de uh, kwalificatie van de Supersports uh, Lights hadden we een rode vlag en uh, met de trucks. Uh, die er wat later begonnen daardoor weer en schuift alles uh, enigszins op, maar, maar ja, het is voorlopig nog niet donker, dus er <lacht> is er al, al, alle ruimte om en dit is het laatste race uh, van deze dag, een race over een uur, dus uh, wat dat er gaat, uh, geen enkel uh, probleem. Heb je nog kunnen achterhalen waarom die rode vlag-situatie was? Nee, heb ik niet uh, kunnen achterhalen. Het was niet iets uh, van een ongeval of zo. Het zal waarschijnlijk iets zijn geweest van het uh, rotzooi op de baan... Uh, die uit veiligheidsoverwegingen uh, verwijderd moest worden. Een beetje olie? Ja, bijvoorbeeld. Uh, <laughs> ja, ook een beetje rommel? Ja. Uh, yeah. Ja, uh, we zien inmiddels uh, de safety car. Dat ze nog een rondje achter de safety car gaan. Uh, voordat ze van start gaan naar uh, die Duitse uh, supercar een, uh, Ja, dat is het toch wel een leuk uh, veld en leuke auto's. En ook uh, coureurs uh, ze, uh, die weten hoe ze moeten sturen met zo'n auto. Okay. Da dankjewel Willem voor dit moment. En zo meteen in het uh, volgende uur van dit programma. Daar komen we weer bij je terug. Willem van deze vanaf het Circuit Park Zandvoort. In deze gaan we voor Luc draaien, Hij Vroeger via de uh, site van CFM. Lady Altebellum en need you now. van de Krom. Je hoort in Antebellum. En uh, need you now. Ja, we schakelen even live over uh, naar de redacteur uh, tegenover mij. Uh, Albert-Jo Vos. Ja, je zit allerlei dingen uit te zoeken. Waar, waar ben je met bezig op dit moment? Ik ben nu aan het zeilen. Aan het zeilen? <laughs> ja, zeker. O, oh, daar oh, hebben we het over de heren van, uh, van Brunel waarschijnlijk. Ja, over de Volvo Ocean Race. De zeilrace rond de wereld. En ze hebben, afgelopen week hebben ze Kaap uh, Hoorn uh, gerond. En uh, nou, het is daar altijd uh, spooky wat het weer betreft. Dus dat ging uh, allemaal heel erg snel... En uh, wat dat betreft, uh, ja, ze hebben toch de, wat problemen, uh, de, de Brunel-boot. Want het uh, grootzeil uh, kunnen ze eigenlijk niet meer gebruiken, waardoor ze de snelheid missen. En ze zijn nu in het laatste stukje, uh, ze maken zich nu op voor de laatste ja, aanval, uh, om het zo maar te zeggen, op het plaatsje Italia in Brazilië. En uh, ik kan uh, nu mededelen dat op dit moment uh, de boot van uh, Brunel, dus de Nederlandse boot, op een derde plaats ligt. En uh, ongeveer 10 uh, knopen uh, zeilt. En de leider is de Abu Dhabi Ocean Race, die vaart ook 10 knopen. En uh, die ligt toch nog iets uh, voor op de Team Brunel. Dus het is zo, uh, ze hopen morgen in de loop van de dag uh, te finishen. Maar de tussenstand is zo: uh, uh, Abu Dhabi Ocean Race uh, momenteel op kop. Uh, ...gevolgd door uh, Mafre uh, En die zeilen ook tien knopen... ...en op een derde plaats de team Brunel. Dus het wordt een close finish. Ze zeilen met vier boten uh, vrij dicht op elkaar... ...en allemaal dezelfde snelheid. Dus uh, ze gaan zich opmaken voor het laatste stukje... Naar Italia, Brazilië, waar ze morgen in de loop van de dag hopen te finishen. Dus uh, het venijn zit hem zeker... In al, oh, de staart. Wederom in de staart van deze etappe naar Brazilië. Een spannende Volvo Ocean Race. We blijven hem uiteraard uh, volgen hier bij CFM. Heb je het nieuws uh, gehoord van de week? Ja, ik moest toch wel even een traantje, traantje laten gaan, hoor. Hij gaat ermee stoppen. Je weet het wel, waarschijnlijk. zo. Ja, Sander, au, au. Sander, Sander weet het wel. Is dat het mobiele ja, netwerk? Ja, dat mobiele netwerk. Dat was uh, speciaal opgericht uh, voor uh, jongeren. En als je uh, jongeren moest je gewoon een high-abonnement hebben, anders was je niet... Cool. <laughs> weet je wel? CQ-vet. CQ-vet. <laughs> ja, nou ja, hij gaat, er, hij gaat er dus mee stoppen. KPN die, die trekt de stekker uit Haai en dan gaan ze met een raket gaan ze, gaan ze de lucht in. En dan is het bye-bye Hai. toen moest ik in één keer denken aan een reclame die hij had in 2009. Was enorm populair, die commercial. Want het was een liedje van het is vrijdag en we komen samen sms' alle namen. Ja, want toen had je nog geen WhatsApp, weet je wel. Dan ging alles nog via de sms. We gaan er even wel luisteren. Kijk goed goed. Het liedje te zingen. Nee, Dit is heel erg goed. De heren en dames van hij dat mobiele netwerk wat er nu dus mee gaat stoppen. De dus stekker wordt eruit getrokken en het wordt KPN. We hebben het allemaal gehoord in het nieuws. Dat was hem. Het is vrijdag en we komen samen. Ja, een plaatje wat ik eigenlijk op vrijdag had moeten draaien. Maar ja, dan zitten er andere collega's hè, op zender... zullen we zeggen, Albert Jan. Ja. He, bijvoorbeeld de Euro Breakdown op vrijdagmiddag tussen drie en vijf. Met een van de heren die op dit moment in de studio van CFM aanwezig is. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Dag, Sander. Uh, Fijn dat je daarbij bent. En uh, ja, hij presenteert uh, samen met uh, Morris Mulder de Your Breakdown. Elke vrijdagmiddag gooi je hem tussen 3 en 5. Met daarin de 40 beste platen van Europa. Wij gaan ondertussen op naar het nieuws en weer van... Ja, het gaat, gaat weer beginnen, hè, dat plaatje. Op naar het nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we ze dadelijk nog één uur lang bij je terug. Met de vaste items. En we gaan ook nog even bij de passion stilstaan. Afgelopen donderdag werd die uitgezonden vanuit...